De raad van commissarissen heeft Louis van Gaal als algemeen directeur aangesteld... samen met twee nieuwe interimdirecteuren, Martin Sturkenboom en Danny Blind. Volgens Kruif en tien trainers hadden de andere commissarissen daarover moeten inlichten. Het weer langs de kust en op de Wadden enige tijd westen storm... met hagel, onweer en windstoten tot 100 km per uur. In het zuiden kan af en toe ook de zon doorbreken. Ook morgen is het onstuimig met temperaturen van 8 tot 10 graden. ANWB-verkeersinformatie. Ah, met name in de kustgebieden komen zeer zware windstoten voor. Fiel op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Zaltbommel en Waardenburg, 3 kilometer. De linker rijstrook is dicht. En vanuit Utrecht naar Den Bosch, bij Zaltbommel, 3 kilometer. Ook daar is de linker rijstrook dicht. In beide gevallen gaat het om een spoedreparatie. Dan de A7, Afzatdijk, richting Heerenveen. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. De weg is richting de Afzatdijk dicht, vanaf Jouren West tot aan Sneek... Er staat file richting Heerenveen 2 kilometer, richting de Afzadijk staat 5 kilometer. Verkeer naar de Afzadijk kan omrijden via de A32 en de A31. Verkeer met bestemming Amsterdam kan beter via Lelystad over de A6 rijden. Nou, ik dacht bij de.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 Met de mooiste materialen en Nederlands vakmanschap... maken wij het meest exclusieve bed van Nederland. Cuperus bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier. Cuperusbedden.nl. Lekker. Mmm, heerlijk. Oh, dat ruikt zo lekker. Vanaf morgen 20% korting op alle geuren bij DA. Oh, mm, zo lekker. 20%. Ja. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen.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 22 december is de uitreiking van de Ster Gouden Lookie 2011. Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar stergoudenlookie.nl en stem. Kijk op 22 december half 9 naar Nederland 1. It's all a heart of the game. Blue van VGZ vanaf 77 euro. Kijk op blue.nl.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 Santa Claus is coming to town. De beste kerstman ter wereld. Zo mag de Nederlander Stefan Ouden zich een jaar lang noemen. De 24-jarige braambadder won een internationale wedstrijd in Lapland. En kreeg daarom deze eretitel. Stefan, goedemiddag. Ho, ho, ho! <laughs> ik hoor het al. Over welke kwaliteiten moet u beschikken om de titel in de wacht te slepen? Ja, ik moet er uh, goed uitzien. <laughs> en ik moet uh, mooi holo ho, kunnen zingen. En een aantal geweldige spellen afleggen. Goed. En, en wie was de grootste concurrent? De grootste concurrent was Colombia. Colombia? Ja. Oké, okay. nou straks meer over de wedstrijd. Wetenschapsfilosoof Ton Derksen schreef het boek Leugens over Lauwers... naar aanleiding van de Deventer-moordzaak... waarbij een rijke weduwe in 1999 werd omgebracht. Volgens Derksen heeft de veroordeelde Ernst Lauwers het helemaal niet gedaan. Goedemiddag, hartelijk welkom. Ja, goedemiddag. U heeft zich eerder ingezet voor uh, Lucia de Berk... en de verdachten van de Schiedammer parkmoord... die zijn uh, uiteindelijk allebei vrijgesproken. Nou, bij Lauwers weten we dat nog niet, maar hoe zit het met de volgende? Is er alweer een nieuwe cliënt voor u? Ik heb geen cliënten. Uh, maar er zijn genoeg kandidaten. Mensen die ten onrechte of zijn veroordeeld of zelfs nog vastzitten. Nou, als u gewoon kijkt naar het aantal uh, uitspraken dat er per jaar zijn. Er zijn 30.000 strafuitspraken. Als je één fout maakt op duizend, wat fantastisch is... dan ja. heb je dus 30 fouten per jaar. Ja, maar dan moeten ze nog wel zien te vinden. Uh, maar die mensen komen wel. De vakbond de Unie sluit zich niet aan bij de nieuwe vakbeweging... stelt voorzitter Renard Algra. Dat is niet nodig, want de Unie is al de vakorganisatie van de toekomst. Meneer Algra, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er zo kenmerkend aan uw organisatie... dat u nu al zo toekomstbestendig bent? Nou, de Unie bestaat volgend jaar 40 jaar. En wij eh, lopen eigenlijk qua modernisering al 40 jaar eh, lang voorop... voorbeelden te over... Uh, bijvoorbeeld uh, ja, uh, maatwerk in, uh, in CO's, ook uh, zeg maar verschillende keuzes kunnen maken. Uh, nu ook de laatste tijd uh, leden veel nadrukkelijker betrekken bij, uh, bij zaken, ook met de moderne media. Uh, wij twitteren natuurlijk uh, wat in het, uh, in het rond. Dat en krijgen ik krijgen ook. ook via onze website uh, een heleboel reactie van leden. Daar nou zie je dat zeg maar dat hele veld, het hele werknemersveld natuurlijk aan het verschuiven is. En dat alle vakbonden naastig op zoek zijn naar die modernisering. Die u al heeft. Die wij voor een deel hebben. We lopen voorop, maar wij zijn nog lang niet klaar ermee. Het is bijzonder als je hele oeuvre in het radiovak een prijs krijgt. Het overkwam Anne van Egmond. Vanavond krijgt zij haar prijs uitgereikt. De Radio Bitches Oeuvre Award 2011. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dank je wel. Um, op welk programma ben je het meest trots? Ja, ik heb het van de week al een keer eerder gezegd. Bij Frits Spits, meen ik, het laatste wat je doet is altijd het leukste, hè? Maar ik kijk toch met heel veel plezier en ook met enig sentiment terug op Adres Onbekend en Tombola. Oké, okay, dat zijn de favorieten? Ja. En als we de stem horen, vallen we meteen allemaal weer stil. Nou ja. ja de politie, die heeft er genoeg van. Azo-gedrag, extreem geweld. De politie is daar dus klaar mee. En kunnen gaan weigeren om in stadions te werken. Agenten willen geen mensen meer beboeten. Ja, ethicus Guilaine van Tiel gaat haar visie erop geven. Eh, Guilaine, hebben we allemaal softies gekregen als politieagent? Wat is er aan de hand? Nou, volgens mij beslist niet. Ik denk dat de agenten die uh, afgelopen zondag uh, voor de uh, supporters zijn uh, gesprongen... die hen uh, op gewelddadige wijze tegemoet raden, absoluut geen waren. In Utrecht waren. was dat? Ja, ik, nou, ik, ik denk dat. Uh, ik heb ook YouTube-filmpjes nog gezien. En mijn gezin uh, zat in het stadion op dat moment. Nee. Dat daar een, uh, wel uh, een ongebreidelde agressie van die supporters uh, uitging. En ik heb uh, veel respect voor de agenten die op dat moment. met veel te weinig mensen die uh, supporters probeerden tegen te houden. Goed, onze dichter bij de dag is vandaag. Rensen Sinkgraaf. zijn gedicht. hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Ga dan naar onze website. Dit is de dag.nu. Of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. Meneer Derks, u heeft een boek geschreven over de Deventer-moordzaak. Laten we even kort luisteren naar wat daar aan vooraf ging... en wat de veroordeelde Ernst Lauwers daar zelf over zei bij Paul en Witteman in 2009. In september 1999 wordt in Deventer de 60-jarige Weduwe Wittenberg... dood in haar woning aangetroffen. Of zal dan ook de gevangenneming van de verdachte bevelen? Ten nee, mee? Nee, ik niet de camera's zijn... De camera's en de foto's zijn nu stop. Als je bij iemand op bezoek bent en, en je bent in iemands uh, dichte nabijheid... Uh, is het niet vreemd dat er uh, DNA over wordt gebracht. Zij is die dag ook nog met andere mensen in contact gekomen. En, uh, de huisarts, het groenteboer, de berster. En alleen van u is DNA-materiaal op de blouse aangetroffen. Van Wittenberg is gevonden met een, met een vest aan over de blouse. Uh, met een broek aan, met schoenen. Uh, zij zal aan het vechten zijn geweest. Dus waar zit het sporenmateriaal van een daarop? als hij al geen handschoenen heeft aangehad? Mm -hmm. Op dat vest, op die broek of op die schoenen. Maar ja, het OM en de politie zeggen... ja, die zijn weg, dus die kunnen wij niet laten onderzoeken. Nee, even terug naar de moordenaar. Als u het niet bent... Ik ben het niet. Als u het niet bent, dan heeft die andere geen sporen nagelaten. Hij zou handschoenen gedragen... Kunnen oh, hebben. Dat, dat, dat, dat DNA-materiaal komt niet alleen van je handen. Dat komt ook uit speeksel, dat komt ook uit Dan, dan dus Kijk, komt. als het dan om een geweldsdelict gaat, om zo'n geweldsdelict, mm -hmm. dan moet er gigantisch veel DNA zijn. En dat, ja, dat is er niet. Ja, Ton Derkse, dat was Ernst Lauwers zelf. Ja. Heeft hij uw boek al gelezen eigenlijk? Uh, ja, de uitgever heeft het boek aan hem uh, gestuurd. en ik, ik heb een briefje van hem gehad dat hij het gelezen heeft. Ja. En was hij er blij mee? Uh, ja, uiteraard. Ja, uiteraard. U zegt uh, het bewijs wat allemaal opgevoerd... Ja, mag ik iets zeggen? Want ja? Deze beide mensen hebben ongelijk. Dat is het, een van de problemen. Uh, ze hebben geen onderzoek gedaan. Het is zo dat, um, Welke beide mensen bedoelt u? Uh, zowel Lauwers als, ik denk, is het uh, heer Witteman die er tegen ja. spreekt? Ja. Ja. Het punt is dat uh, het is helemaal niet vanzelfsprekend... dat DNA van de moordenaar op de plaats van de lik wordt gevonden. Ik heb daar onderzoek over gedaan... De eerste plaats, Eikelenboom zegt dat zelfs een wurgkoren... maar in 16% van de gevallen DNA wordt gevonden van de moordenaar. Ik heb veel uh, uh, uh, noem dit, uh, teamleiders van grootschalig onderzoek gesproken... en die zeggen van, je vindt haast nooit DNA van een moordenaar. Sommigen zeggen, nou, nou zo'n 30%. And ze zeggen, niemand zegt meer dan 50%. En dat betekent dus dat de kans dat je uh, DNA vindt van de moordenaar... is kleiner dan dat je het niet vindt. Dus ja. dat zegt niks dat er niks van nee, is. Je gaat al meteen op alle, uh, alle bewijzen die het OM heeft aangevoerd uh, in. Um, u, u loopt eigenlijk in uw boek systematisch allerlei uh, bewijzen af... die gebruikt zijn om uh, Ernst Lauwers te veroordelen. En u zegt, ze deugen niet. Ja, nou Dit was een typisch voorbeeld. Dus ja. beide partijen hebben niet door hoe de argumentatie moet maar lopen. Maar zonder in, alle, in detail al die verschillende uh, dingen te bespreken... wat is er fout gegaan dan? Wie heeft er iemand gelogen? Heeft iemand zich laten misleiden? Waarom heeft Ernst Lauwers uiteindelijk toch die 12 jaar gevangenisstraf gekregen? Nou, eh, als je kijkt naar het bewijsmateriaal... wat er voor de, rechters, of de raadsheren lag in Den bos... Eh, kun je alleen maar zeggen van... ja, het is heel begrijpelijk dat hij veroordeeld is. Want eh, er was, waren problemen met zijn telefoontje. Dat is niet opgelost. Men had de juiste gegevens niet. Eh, er is gelogen over DNA. Dus eh, dat betekent er is alleen maar zwaar belastend materiaal... En, dat hij dan veroordeeld wordt. Ja, yes, volstrekt begrijpelijk. Ja, dus dus du de verklaring is niet waarom hij veroordeeld is. Het, het probleem is in feite hoe kan het dat dat materiaal ervoor lag... en waarom lag er niet ander materiaal? Ja, en hoe kan dat? Nou, hij heeft ontzettend pech gehad met zijn OM'ers... want die hebben er echt uh, grensloos aan, bij zitten liegen. Uh, Aantoonbaar zitten Zit liegen. Zitten liegen? Ja, zitten liegen, ja. Express? Uh, ja, daar, daar is dus één... Ik, ik zal de definitie proberen te geven... Um, ik kan niet in het hoofd van mensen kijken. Dus ik kan niet vaststellen of ze het expres doen. Maar dat geldt ook voor de rechter. Maar wat ik wel vaststel is dat een officier van justitie... een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van de verdachte... maar ook tegenover de rechter. Dat hij geacht wordt de waarheid te spreken. Dat hij geacht wordt het dossier goed te kennen. Als hij dan duidelijk dingen zegt die niet in dat dossier staan... Hè, waar je goed van kunt zien als de andere dingen erin staan... Ja, dan noem ik dat liegen. En uh, dat geval is het iets dat wat redelijke redelijkerwijs als een default aangenomen mag worden. Ik kan uiteindelijk niet bepalen of hij het gedaan heeft, of hij gelogen heeft. Maar wat ik wel kan vaststellen is dat hij in die situatie op buitengewoon laakbare wijze eh, met, met de feiten is om, omgesprongen. Ja, ja, en, ja en, u heeft dus duidelijk naar dat bewijs gekeken. Nou is het een zaak die enorm veel heeft losgemaakt in de samenleving... en waar ook bijna elke Nederlander al een mening over heeft ja. en had. Hoe was dat voor u? Want u heeft natuurlijk in eerste instantie dat ook gewoon via het nieuws vernomen, deze ja. zaak. Ja. Wanneer, had u toen ook al een idee van wel of niet schuldig? Of? Nee, ik, ik ben er oorspronkelijk ingestapt omdat het een interessante zaak was... omdat er oneenigheid over was, dus ik wou kijken van hoe heeft het OM daarin gehandeld? Dat is in het OM in de fout uh, gebeurd. En die conclusie die ik daaruit kreeg was... er is ontlastend materiaal, sterk ontlastend materiaal, de file. Kennis van de file. Maar de DNA is zeer belastend. Dus ik weet het niet. En nee. Ik ben ook niet in dit boek begonnen om te bewijzen dat hij niet heeft gedaan. Ik was geïnteresseerd in een andere vraag. Ik was geïnteresseerd in de vraag van... Hoe komt het dat Lauwers leugenachtigheid wordt verweten al de tijd? Op belangrijke punten. Er wordt gebruikt als bewijs dat hij het gedaan heeft. Als je dan in het dossier kijkt, dan zie je dat, niet leugens, dat Lauwers niet liegt, maar de andere partij liegt. En mijn vraag was, mijn soort filosofische vraag is... is dat ontlastend? Ja. Want slot, als je liegt, dan belast het. Maar als jij niet liegt en de rest liegt, pleit dat niet voor ja. je. En u zegt eigenlijk, hij sprak de waarheid en werd vervolgens beticht van het liegen. En dat werkte weer tegen hem. Precies. In de hele precies, zaak. Precies. Maar dat is toch een omgekeerde wereld. Je zou denken, het is toch altijd zo dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. Ja, dat is ook zo natuurlijk, in principe. Maar je moet wel bedenken, als een officier begint met een onderzoek. Dan pakt hij niet u eruit zomaar. Het is al iemand die verdacht is. En dat betekent, het hele onderzoek is gekleurd. Dat is onvermijdelijk. Dus daar, daar zitten we mee. Nou, zijn er meerdere mensen die zich uitgesproken hebben over deze zaak. U, u nu in dit boek. Uh, onderzoeksjournalist Bas Haan heeft een ja. boek geschreven. Uh, Peter R. de Vries heeft zich ermee bemoeid. En dan Maurice de Hond heeft zich er ook nog mee bemoeid. Ja, ja toen ik vanochtend uw boek las, dacht ik eerlijk gezegd: ja, wie moet ik nou geloven? Iedereen ja. is overtuigend op het moment dat ik zijn of haar verhaal lees. Waarom moet ik nou u geloven? Nou, ik, ik baseer me op de meeste feiten. Dus ik, uh, ik, ik kan heel veel meegaan met het verhaal van Bas. Bas Haan. Die heeft interessante dingen ontdekt. Maar ik heb die andere... zegt dat Lauwers wel schuldig is, hè? Die zegt dat Lauwers schuldig is. En die heeft een testament toegespeeld gekregen... van wie weet ik niet. En daaruit zou je kunnen afleiden dat Lauwers uit was... op alleen heerschappij over dat geld... Ze had veel geld, hè? de we. Ja, ze had 3 miljoen of zoiets of 4 ja. miljoen te vergeven. Mm -hmm. Dus dat is veel geld. Dus als je dan alleen heerschappij probeert te krijgen over een stichting... dan is dat heel belastend. Maar wat Bas haar niet heeft gezien... Dat in het uh, dossier twee keer, niet één keer, twee keer staat dat Lauwers al voordat überhaupt dat testament geschreven was. alle medebestuurders had aangevraagd. Dus dat hele verhaal is gebaseerd op, op drijfstand. Dat klopt gewoon niet. Nou, en... Dus het was een mooi argument geweest, alleen ja. de feiten die passen er niet bij. En u zegt, ik presenteer de feiten. en als ik louter naar de feiten kijk. kan ik niet anders dan concluderen dan dat hij het niet heeft gedaan. Ja, dat daar is komt mijn daar komt ook neer. Ja. Dan heeft u dat in de zaak Lucia de B. ook al aangetoond. Uh, is er na aanleiding van, van het werk dat u doet ook wel eens wat veranderd... bij justitie of bij politie of op dat vlak? Nou, Ik, ik hoop van wel. Ik, ik geef veel colleges aan de politieacademie... en ik ontmoet daar heel veel openheid. Uh, ik uh, spreek ook voor veel, veel rechters en, en raadsheren... en ik ontmoet ook daar openheid en, en besef. En wat, wat ik heel belangrijk vind, is dat de rechters op dit moment... niet meer de klakkeloos van uitgaan dat het Openbaar Ministerie de waarheid vertelt. Dat zullen ze uiteraard niet zo formuleren, maar dat merk je... Uh, dat merk je onder andere aan het, aan het toenemend aantal uh, vrijspraken. Dat was, twee, was 4 in 2004. Dat is elk jaar omhoog gegaan. Dat was vorig jaar 10 Maar wie gaat er nu met dit boek aan de slag, denkt u? Wie, wie leest dit boek en denkt van jongens, ik moet iets doen? Uh, nou, ik hoop dat de advocaat dat doet. Uh, advocaat... Uh, uh, gaat in ieder een herzieningsaanvraag indienen... Een op basis ergens van het Knoops. Uh, is mij al gezegd, ga je niet mee naar het CELS. En dat doe ik niet meer. Dat want... is die commissie die oude zaken opnieuw kan bekijken. Ja, ja want uh, mijn eerste ervaring was heel goed. Tweede ervaring was uh, heel slecht. Dat was een commissie die een jaar lang niks deed. Die zogenaamd geen politie bij elkaar kon krijgen. Dus dat is volstrekt een waste of time. Ja. En, uh, ook de, de soort argumentatie dat was uh, ver beneden de maat. Nee, maar ik neem aan dat u het wel doet... om ook werkelijk een verandering te bewerkstelligen. Ja, soms denk ik wel dat ik een goed karakter heb. Maar dat is toch, dat is toch niet, dat is toch niet de, mijn voornaamste drijfveer. Het is vooral uw hobby. Nou nee, ik, het is mijn beroep. Ik ben wetenschapsfilosoof. En wat ik vaststel is dat in de rechtspraak. heel veel wetenschapsfilosofische fouten worden gemaakt. En die heb ik mijn, docent, mijn studenten vroeger verteld. En ik probeer het nu de rechtspraak mensen bij te brengen. Zeggen, pas op, dit zijn simpele fouten, maar je maakt ze allemaal. Ja, en, en vindt u gehoor? Ja, vind ik wel. Ja, niet bij de OM, maar bij de rechters en de, de politie wel. Oké. Okay. Ja, want ik wil nog even te afvragen: hoe gaat dat verder? U hoopt dat die advocaat een herzieningsverzoek doet, en dan ja. moet er opnieuw een rechten naar gaan kijken. Uh, nee, dat is één probleem. Het gaat aan de hoge raad, en de hoge raad moet gaan kijken of er een novum is. En dat is helaas oh, een nieuw feit. Ja, dat zo zou je het vertalen, maar dat is oh, verkeerd, sorry. want het, nee, het, het heet een nieuw feit. Maar als u denkt van dit toont toch duidelijk aan dat hij het niet heeft gedaan, dan kan de hoge raad zeggen: ja, dat is niet een novum in juridische zin. Uh, dat, de rechter heeft ooit eens eraan gedacht, dus dat mag niet meer gebruikt worden. Oh, nee. Dus dat is een heel moeilijk punt en daar moet je van tevoren heel goed over nadenken. Ja, voor de helderheid, hij is al vrij hè, Lauwers, dus het zou om een schadevergoeding gaan dan. Nou, daar gaat het Volgens en, mij, het gaat vooral om, om het idee dat als je buiten loopt, dat niet iedereen naar je kijkt en ja, ja. zegt, jij bent een moordenaar. Ja, ja. En hoe groot ja. acht u de kans dat hij ooit vrijgesproken wordt? 98 uh, uh, procent. Zo dat is, dat is best veel. Ja. Nou, dan nodigen we u dan nog een keer uit. Uitstekend. Straks praten we met Anne van Egmond over de Urvenprijs... die zij vanavond voor haar radiowerk in ontvangst neemt. Maar we gaan eerst praten met Rendert Algera. Hij is voorzitter van vakbeweging De Unie. Uh, gisteren heeft minister Kamp van Sociale Zaken... de Partij van Arbeid blij gemaakt met extra toezegging in het pensioenakkoord. Uh, mensen met een laag inkomen kunnen toch op hun 65 met pensioen. Bent u blij? Ik ben blij voor die mensen die dat betreft... die daar geld voor opzij kunnen leggen. inderdaad uh, ook na 2020 na een leven lang zwaar werk uh, nog eerder met pensioen kunnen gaan... dus op 65 jaar, ik ben niet blij met het hele pensioenakkoord. En ook niet met dit deel, omdat dit weer belastend is... voor de groep waar de Unie vooral voor strijdt. En dat zijn de mensen met een middeninkomen. Want en de die... mensen met een middeninkomen moeten gewoon uh, 6,5 inleveren... of 30 met werken. Dat klopt, als die op hun 65 willen stoppen. na 2020 betalen ze dan 6,5 procent. Dus een korting op de AOW van 6,5 procent. Vijf jaar stapt, later ja. zelfs 13 procent. Dat is ja. 10 procent meer dan de maximaal 10 ja. of 3 procent. die Kamp nu heeft voorgesteld ja. richting de partij van Aachen. We gaan toch allemaal gewoon tot ons 67ste door? Ik ga ja. daar wel vanuit. Ja, ik, ik ga er vanuit dat ik zelf uh, gewoon tot 67 misschien wel langer uh, door moet omdat wij met z'n allen in de gelukkige omstandigheid zijn dat we ouder worden, dat onze levensverwachting hoger komt ja. te liggen. Maar voor mensen die, uh, ja, voor mensen die uh, zeg maar uh, versleten zijn of bijna versleten zijn, is dat wel uh, heel zwaar. Maar die worden nu gecompenseerd. Nou, dat is, dat, dat is niet duidelijk. Want Kamp heeft een keuze gemaakt voor mensen met een laag inkomen. En dat is niet per definitie zo. Dat als je een laag inkomen hebt. Dat je een zwaar beroep hebt. Nee, maar zitten bij u in, de, in uw bond mensen met een zwaar beroep die een middeninkomen hebben? Absoluut. Wat ja. voor mensen zijn dat? Dat Wat? zijn bijvoorbeeld bij ons betreft het heel vaak managers, mensen die een, een tussenlaag in een bedrijf. Een bureau. Die zitten achter een bureau, die mogen beslissingen nemen. Die mogen uh, de planning werk. maken. Die mogen uh, mensen melden dat ze ontslagen worden. Die mogen kortom, die mogen een heleboel dingen doen die aan de top besloten worden. Die aan de, aan, aan de basis moeten worden uitgevoerd. En zij zijn de, de boodschappen, de manager. Daar slijt je lijf toch niet van? Daar uh, slijt uh, je lijf misschien minder van. Maar dat uh, veroorzaakt bij een heleboel mensen heel veel stress. Ja, dan en dan stress is mensen zo zwaar als, als puur fysieke uh, zware arbeid. Dus mensen die veel stress hebben moeten ook vroeg met pensioen kunnen? Uh, wij pleiten niet voor vroeg pensioen. Wij pleiten als Unie ervoor dat de middeninkomens gelijkelijk gestraft of gelijkelijk beloond worden als de rest van Nederland. En wij zien in Nederland, ook in het pensioenakkoord, maar ook in de miljoenennoten van dit kabinet, dat de middeninkomens steeds voor de kosten mogen opdraaien. Dus mogen betalen, terwijl ze veel minder dan andere inkomensgroepen ervoor terugkomen. Uh, nou, die middeninkomens... Nou ja, daar willen wij als Unie ja. voor strijden. En dat is uh, iets wat ik steeds opnieuw aan de orde ga stellen. Wat is dat voor salaris, een middeninkomen? Middeninkomen is, is een salaris ruwweg bruto tussen de 233.000 en de 60, 65 oh ja. Dus zeg maar anderhalf uh, keer modaal, twee keer modaal. Ja. Ja. Maar welk, wat voor regeling zou je dan voor willen stellen? Wanneer moeten we dan met pensioen met z'n allen? Nou, de leeftijd van het pensioen, daar gaat wat mij betreft de discussie niet over. Ik denk dat in het komt het idee van De wel. leeftijd, nee, nee. Het <coughs> gaat erom wie, wie betaalt wat. Het gaat erom dat, uh, dat je op je 5 of 6 of 67e met een goed pensioen kunt gaan. Dus dat je AOW goed geregeld is... maar dat ook je aanvullende pensioen goed geregeld is. En daar keert het op dit moment aan in het pensioenakkoord. Namelijk dat dat nog niet goed geregeld is. En dat je dus onzekerheid hebt. Kijk naar de pensioenen op dit moment. Een heleboel mensen... 85% van de, van de deelnemers in pensioenfondsen mm. zit op dit moment in onzekerheid... omdat ze niet weten of ze in 2013 gekort worden... dan wel hoeveel ze dan gekort worden. En dan gaat het om forse percentages. Dat ja. zijn mensen die daar niets meer tegen kunnen doen. Dus mensen die, is... die al met pensioen zijn bijvoorbeeld... die niet meer kunnen bijverzekeren en plotseling straks te horen krijgen... dat ze 8, 9% er een inkomen ja. op achteruit gaan... terwijl ze nu de afgelopen jaren ook al niet in inkomen gestegen zijn. Dus eigenlijk kijkend naar de prijsstijging in Nederland, er feitelijk op achteruit zijn. Nou ja, maar u zei aan het begin van de uitzending dat u een moderne vakbond was. Dit klinkt gewoon als een ouderwetse FNV, alleen dan voor een andere groep. Nee, dit klinkt niet als een ouderwetse bond. Want in het pensioenakkoord hebben wij als Unie heel duidelijk ingestoken in de verschillende generaties. Wij hebben ook gezegd, ik ben ook met een voorstel gekomen... zorg er nu voor dat je in het totale pakket... de solidariteit erin houdt. Dat is mm. ook een verplichting die Europa bijvoorbeeld oplegt. Maar als Unie hebben we gezegd... zorg dat je de groepen verschillend benadert. Dus voor de jongen, een, jongeren een eigen pakket. Voor de zeg maar, eh, mensen eh, tussen de 35 50 een eigen pakket. Tussen mm. de mensen die bijna met pensioen gaan een eigen pakket. En eh, voor de mensen die met pensioen zijn. Kortom, maatwerk leveren, meer differentiatie. Ja. Meer differentiatie ja. Zorgen dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Zodat niet jongeren voor de ouderen betalen... maar ook voorkomen dat de ouderen inleveren... terwijl je in de toekomst mogelijk nog genoeg geld in het fonds hebt zitten. Oh ja. Er komt een nieuwe vakbond. De FVV heeft zichzelf op en gaat overnieuw beginnen. Bent u uitgenodigd om daar aan mee te doen? Nou, we zijn collectief allemaal uitgenodigd. Ik heb al noten een presentatie horen geven... een van de twee wijze mannen die dit bedacht heeft. En dan uh, mag je vertalen dat alle vakbonden... alle vakverenigingen en ook alle beroepsverenigingen in Nederland... zijn uitgenodigd om mee te praten zich aan te sluiten, et cetera, et cetera. Dus in die zin zijn wij als Unie ook uitgenodigd. Ik heb nog geen uh, telefoontje van Henk van der Kolb of Agnes of een van de opvolgers. Nee, die gaan niet meer meedoen. Dus die, zullen, die zullen niet gaan bellen. <coughs> Gaat u meedoen? Wij, wij gaan zeker meepraten als we daartoe uitgenodigd worden. Maar uh, ik zie niet uh, gebeuren dat wij op korte termijn instappen... in nou, misschien wel een soort eenheidsvakcentrale in, uh, in Nederland. Daarvoor zijn, uh, zijn wij, denk ik weet ik te onderscheidend. En daarvoor zit ons belang ook te veel in dat segment middeninkomen. Bovendien uh, is het een grote vraag, wat wordt de cultuur... Van, uh, van de nieuwe vakbond. Die wordt helemaal anders dan de oude. Wordt helemaal anders, maar uh, neigt het naar uh, toch een, een conflictorganisatie uh, uh, die conflicten zoekt. Want, want nu... vond u de FNV een conflictorganisatie? Een aantal bonden binnen de FNV, als je kijkt naar FNV-bondgenoten, Advocabo, dan hebben die het afgelopen jaar heel duidelijk gefocust op uh, het conflict. Maar u, ook? u bent ook tegen het pensioenakkoord? Wij zijn tegen het pensioenakkoord, maar wij hebben vanaf het begin gezegd: wij streven naar verbeteringen. Wij praten ook gewoon door. Dat zal Henk van het de Kolk ook gezegd hebben dat hij streeft naar verbeteringen? Henk van der Kolk zegt dat inmiddels was het tegen, tegen, tegen. Hakken in het zand. De Unie zit niet zo in elkaar. Niet tegen, tegen, tegen. Niet actievoeren om te actievoeren. Maar gewoon zorgen dat je voor die mensen, voor die werknemers... voor die zelfstandigen, voor die gepensioneerden... dat je een goed pensioen voor elkaar krijgt. En dan moet je niet weglopen. Dan moet je niet het hak in het zand uh, steken en zeggen van... wij zijn teugen. Nee, dan moet je zorgen dat je mee blijft praten. En daar waar verbeteringen uh, toe te passen zijn... dan wel aan de onderhandelingstafels voor CO's. Dan wel in Den Haag. moet je zorgen dat je daar ook verbeteringen uh, gaat... Uh, want oh ja, is er dan nog een verbetering denkbaar waardoor u toch voor het pensioenakkoord bent? Of zegt u nou dat is wel een gepositioneerd station? Ik denk dat, dat die discussie inmiddels een gepositioneerd station is. Dat er een, een, een breed akkoord ligt. Een akkoord wat niet af is. Een onaf akkoord. Waar een heleboel zaken te verbeteren zijn. Ik denk niet dat het betekent dat u niet plotseling dan heel enthousiast en voorstander zal worden. Maar wij gaan wel mee proberen zeg maar, het flankerende arbeidsmarktbeleid. Dus het zorgen dat mensen boven de 50 aan het werk kunnen mm. blijven. In plaats van dat ze een aantal jaren voor hun pensionering eruit vliegen... wij gaan meehelpen om te zorgen dat daar goede afspraken u over gemaakt maar u bent, u bent tegen, maar wij het constructief mee. Is dat een goede samenvatting? Nee, ik denk dat dat een hele goede staat. Wij zijn verstandig tegen. Vanwege... Nee, heel goed. Het is een onafakkoord. akkoord, het pensioenakkoord wat er ligt, is onaf. Ook de Tweede Kamer heeft dat geconstateerd. En toch stemt men ermee in. Oké. Okay. Dus ja, moet je nou zeggen dat het goed is? Het is niet goed, maar het kan beter. En daar waar het beter kan, zullen wij alle zeilen bijzetten... om als Unie daar een bijdrage aan te leveren. Is dat you, Santa Claus? De beste kerstman ter wereld. Ja, zo mag Steven Ouder zich een jaar lang gaan noemen. Hoe oud is de kerstman eigenlijk, meneer Ouder? 124. 124. Oké. Okay. Ja. En u? Je mag al, je mag al 100 jaar bij. Oh, je mag 100 jaar bij. U bent pas 24 ja. en u heeft meegedaan aan de Santa Winter Games in het uh, Zweedse Lapland. En hoe kwam u daarbij? Een, uh, een kennis van mij had mij uitgenodigd om daar uh, aan mee te doen. En wat moet je dan vervolgens allemaal doen om de titel Beste Kerstman te halen? Allerlei zware proeven, een zestal en je moet een... Uh, een, een goed pak hebben, een mooie ho-ho-ho. <laughs> ja, laten <laughs> we nog eens een keer horen. Ho-ho-ho, Merry Christmas! Nou, daar zit het wel goed mee. Maar verder moest u ingewikkelde dingen doen ook met uh, rendieren, heb ik begrepen? Wat, wat moest u daarmee doen? Ja, een soort uh, rendierenrace. Je, je komt op een sleet te zitten en ze laten de rendieren op hol slaan. En je moet maar hopen dat je blijft uh, zitten en het einde haalt. <laughs> en nog, wat nog meer? Een, een elektronische stier zitten, uh, snel rijstepap eten. Met baas? Ja, met, uh, alleen daar is nooit van Japan te winnen. Japan is daar zo razend vlug in, die is niet te verslaan. Maar u heeft er gewonnen van die Japanners. En, en ook van de Colombianen. En maakt het nou ook nog iets uit dat u uit Nederland komt, waar we eigenlijk gewoon meer van Sinterklaas zijn dan van de Kerstman? Nou, ik heb een, een eerder jaar al meegedaan als Sinterklaas. Oh. Om, als hulp, hulp Sinterklaas, laten we wel zeggen. Om daar onze cultuur een beetje uit te leggen. Maar ja, dan kun je natuurlijk niet de beste kerstman worden. Nee, en toen dacht <laughs> u, nou moet ik me toch maar aanpassen. Ja, dit jaar wil ik winnen, dacht ja. ik. Nou, en dan bent u nu de beste kerstman ter wereld. Gaat u dan ook de hele wereld overreizen? Wat, wat wordt uw taak het komend jaar? Het, het komend jaar, ja, het is nog een kort dag voordat het uh, uh, kerst is. Dus ik moet al snel een reisje gaan maken naar Australië. Vertrek ik dit weekend. En als ik van Australië terugkom, dan vlieg ik terug over Hongkong om daar nog even een show te geven. En dan ga ik via Oostenrijk naar Nederland terug. En is het commercieel ook interessant? Verdient u er veel mee? Uh, ja, op zich. Het is uh, alles wel betaald. En in Australië krijg ik ook echt uh, een heel groot salaris. Laten we daar even op houden. Oké, okay, oké. Okay. Dus het is voor u... Het is voor Laten u... we het daar even op houden. Hoeveel? Ja. Thijs wil even weten ja. hoeveel u krijgt. Ik krijg, daar, uh, ja, ik krijg daar genoeg voor om uh, <laughs> nog een keer terug te kunnen naar Australië. En, en in welke munteenheid? Ja, meneer Algra ja. wil weten in welke munteenheid. Niet in de euro, hoopt u meneer Alga. U bent ook ent entertainer, u heeft een eigen bureau. Is dat ook uh, gunstig voor, uh, voor uw gewone werk? Op, ja, op, dit valt onder het gewone werk eigenlijk ook. Dus ja, de optredens voor komend jaar en het jaar erop zijn zelfs... Uh, uh, zijn al erg uh, vol aan het lopen. Goed. Nou, Veel, veel ja. plezier dan in Australië als kerstman. Hartelijk dank. Stefan van ja. Houden. Oké, okay, geen dank. Geen crisis voor de kerstman, zou te horen. Na het nieuwsoverzicht van half drie praten we verder met Anne van Egmond. Vanavond krijgt zij een prijs voor haar radiowerk. En ethicus Ghislaine van Tiel over de vraag of de politie te soft is geworden. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. De PVDA vindt dat het kabinet met een crisisplan moet komen om banen te houden en te scheppen. In een kamerdebat over een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau zei PVDA-leider Cohen dat het kabinet verantwoordelijk is voor duizenden extra werklozen. Nederland raakt in een crisis en het kabinet doet daar niets aan, zei Cohen. De brand in het centrum van Kampen is nog steeds niet helemaal geblust. In de Hofstraat, waar gisteren twee winkelpanden afbranden, zijn nog vuurhaarden. Tientallen bewoners van de binnenstad mogen nog niet naar huis. Enkele, deels middeleeuwse panden hebben schade opgelopen door de brand... en sommige daarvan staan zelfs op instorten. Bij chipfabrikant NXP in Nijmegen gaan zo'n 300 banen verloren. Het bedrijf sluit twee fabrieken omdat ze verouderd zijn... en niet meer rendabel zijn. De productie wordt overgeheveld naar een modernere fabriek in Nijmegen... en naar een fabriek in Hamburg. En de rechtbank in Haarlem doet maandag uitspraak in het kort geding over de bestuurscrisis bij Ajax. Johan Kruijf, die aanwezig was in de rechtszaal, had de zaak aangespannen tegen Ajax en de andere leden van de Raad van Commissarissen. Die hebben Louis van Gaal als algemeen directeur aangesteld, samen met twee andere directeuren. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANB verkeersinformatie. De A7 Herenveen richting Afsluitdijk is nog steeds dicht tussen Jouren West en Sneek. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Verkeer richting Amsterdam kan vanaf knopend Herenveen omrijden via Lelystad over de A6. En verkeer richting de Afsluitdijk kan omrijden via Leeuwarden. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel Tom Derksen over zijn boek Leugens over Lauwers. Rendert Alga, die vindt dat zijn vakbeweging De Unie al toekomstbestendig is. Anne van Echtmond, die een oeuvre prijs krijgt voor haar radiowerk En ethicus Guilaine van Tiel. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DIDD. Of gaat u naar de website ditisdedag.nu. Anna van Egmond, we gaan even luisteren naar de drie vrouwen... die u de afgelopen jaren voorgingen bij de Uvre Award van de Radio Bitches. Waar ik eigenlijk op doelde als je zegt van dit is misschien mijn laatste... denk ik wel eens, het, het soort liedjes dat jij schrijft, maakt, zingt... is dat een uitstervend iets? Nou, ik wil natuurlijk ten eerste jullie bedanken... want uh, ik heb via jullie die award gekregen. Ik zal er een uh, heel mooi plekje voor uh, opzoeken. Goedemiddag, dit is Zaken doen met... Met Harmke Pijpers vanuit de Hightech Campus in Eindhoven. U kunt langskomen. We zitten in restaurant De Lounge in het gebouw De Strip hier op de campus. Ja, achter en volgens hoorden we Sjane Kooijmans, 2008. Meta de Vries, 2009. En Harmke Pijpers, 2010. Met welke van de drie voel jij het meest verwant, Anne? Met welke van de drie voel jij het meest verwant? Uh, met geen van drie. Met geen van drie. Nee. Het blijft ook heel stil. <laughs> ja, ik moet even nadenken, zeg. verwant? Nee. Uh, en waarom niet? Nou ja, dat zijn allemaal toch uh, persoonlijkheden op zich, dacht ik? Die moeilijk te vergelijken zijn. Ja. Nee hoor. Nee, dat is een hele rare vraag. Je, ja. je kijkt echt al voor ze heel. Ik Schrik raar. me met ja, je wel. Ik nu ook. maar een goed. een betamelijke ah, vraag, blijft je Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Um, jij, hebt, jij krijgt vanavond die prijs, ben je er blij mee? Ja. Hoe blij? Heel blij. Ja, zo blij dat ik het eigenlijk niet besef. Ik zit in een rare volk op het ogenblik. Dus als ik een beetje waarig antwoord geef, komt het daardoor. En waarom ben je er zo blij mee? Ja, het is even weer... een, laten we zeggen hoe ze dat tegenwoordig noemen... een aandachtspuntje. Even ja, een, een bewijs van... je leeft nog, we waarderen je... Dat vind ik heerlijk. Okay. Heeft u dat gemist dan, de afgelopen tijd? Nou, ik, ja, ik, ik zit bij Radio Noord-Holland, RTV Noord-Holland. Ja. Waar ik hoogscore, waar ik veel luisteraars heb... waar ik veel mensen blij maak met liedjes die we zoeken... voor die mensen die dat kwijt zijn. En eh, je bent natuurlijk toch dan, of liever gezegd ik ben... ik moet niet zeggen je, maar ik ben... natuurlijk dan toch een, een onderdeel van, van de regio. En dit is iets landelijks. Okay, dus u bent dus een beetje, was een beetje uit beeld in Hilversum, zeg maar... Behoorlijk, ja. ja. ja. En, niet tegen, en dat was niet omdat u dat wilde. Nee. Begrijp ik. Nee. nee. nee. En nu bent u weer even terug in Hilversum en dat, is, dat voelt goed. Zeg je nou weer u? Zeg ik dat? Nee. Ja. Zal ik me daarvoor excuseren? Ja, maar u bent toch zo'n res respectabele dame? Ach, wel wel. Ja. ik ben gewoon Anne. Hè. Oh, ja, maar okay. u heeft wel zo de Radio Bitches Award En worden. Die hebben wij nooit gewonnen, hoor. <laughs> Thijs al helemaal niet. En ik ga hem ook niet winnen. <laughs> nee. Dat weten we nu al De naam is trouwens wel veel over te doen, hè? Ja. Mijn kleinkinderen vinden dat prachtig. Bitch, dat, dat bitch is populair. Bitch, wordt genoemd. bitch is, is ontzettend uh, positief. Ik vond het. Ik schrok me dood. Ik dacht, ben ik zo'n bitch? Dat is toch iets negatiefs? Want welke maar lading kind, heeft het, het woord voor u? Kleinkinderen vinden het positief. Welke lading heeft het woord voor u? Voor jou? Zo. Het is gelukt, hoor. Ja, ik krijg het moeilijk de bek uit. Maar ik, ik zie de gedachte erachter. En die Namelijk? is positief. Wat is die gedachte? Dat is dat je iemand die vrij lang in het vak zit... 46 jaar in mijn geval... Eh, toch eens even een, een veer in de kont steekt... en... Eh, Even zegt hoe blij je ermee bent en dat het allemaal eh, mooi is geweest. Ja. Of geweest, het is nog steeds ja. mooi. Ja, ja, ja. <laughs> je bent er nog, toch? Ja, ik ben er <laughs> nog. Hallo. Ja. Ja. Snap je mensen die.? Want er is een presentatrice van BNR, Frederique de Jong, die heeft gezegd: Ik wil niet eens genomineerd zijn voor die prijs vanwege die naam. Ja. Snap je dat? Snap je dat? Het gaat echt ja. niet goed. Ja, je, het is niet verstandig om dat te zeggen. Want je prijst je zo verschrikkelijk uit de markt daarmee. Ja, de gedachte het. is goed erachter. Kennelijk vindt ze het niet zo belangrijk. Nee. Maar het is tegelijkertijd ook Ik vind het ook een hele denigrerende titel voor een vrouw. Ik geloof dat ze op het ogenblik aan het zoeken zijn naar een andere Oké, oh, Nou, dat is goed nieuws dan. Ja. Ja. Waarom niet gewoon radiovrouw Nou, is bijvoorbeeld. Prima? Ja, daar ja. is ook niks meer mee. Ja. mee. <laughs> nee. Ik word ja. liever geen bitch genoemd. Ik krijg hem ook niet hoor, dus, uh, Geen <grijg> <grijg> geef zorg. Ik zal het met trots in ontvangst nemen, okay. echt waar. Okay. Maar ja. toch heeft het wel verschillende leeftijden aan. Hè? Dat jongeren dit, dat wel, die naam wel aanspreken. Als je kijkt ja. ook naar Amerika, it's, it's bad man. Anders zouden wij zeggen, ja vertaald, het is slecht. slecht terwijl bad. daar het beste van het beste is. Ja. Het lijkt bijna Fries, het koer minder. Ja. Ja. Want, dan gaat het over het algemeen ook heel goed. Oh, Jij ja. ja. ja. ja. ja. zit 46 jaar in het vak. Wat ja, is de belangrijkste verandering die je hebt gezien in de loop van die jaren? De belangrijkste verandering die ik heb gezien is de verloedering van het vak. Oei. Wat hebben we fout gedaan de afgelopen drie kwartier? Jullie, niks. Oh, nou gelukkig. Hè? Maar nee. wat bedoel je met verloedering? Dat er mensen achter de microfoon zitten die er niet horen te zitten. Dat er muziek wordt gedraaid die niet ge gedraaid moet worden... Maar laten we het dan proberen in te vullen. Wie horen er niet te zitten en welke... Ja, zijn... dat ga ik niet doen. Nou, je nee, geen naam te je noemen. Bjord, dan zijn nou, we dagen naam... bezig. Nee, echt. Nee. Maar is de kwaliteit... als je oren... nee, als je oren aan je hoofd hebt, dan weet je wat ik bedoel. Maar is de kwaliteit achteruit gegaan? Ja, zeer. En waar ja. zit hem dat in? Zit dat in de manier van praten? Zit het in de kwaliteit van de stemmen? Zit het in de kwaliteit van de muziek, van de journalistiek? Dat zit hem in de leiding van het geheel. Oei. Er zijn op een gegeven moment... En ik kan zeggen dat dat begin jaren tachtig duidelijker werd... zijn er mensen aangewezen in Hilversum... die niet meer uit de omroep kwamen... die niet meer zelf het vak hadden uitgeoefend. Het zij regisseur, het zij cameraman... het zij omroeper, omroepster, presentator, weet ik veel. Manager? Maar dat, dat, dat waren toen de mensen die de directie vormden van een omroep. En er kwamen toen... Mannen in snelle pakken. Zo als zo iemand naar de politie Ja, Zoals dat zijn die, die, die managers ziet. van de Unie, zijn dat volgens mij. Ja, ja, ja dat komen we al Dat zijn of... hardwerkende managers. Graag een beetje respect managers, voor de Unieleden. Ja, maar geen verstand van het vak zelf. Hm. Dus daar werd harteloos gesneden. En uh, ja, dat hebben we gemerkt allemaal. Ja. Maar wat ja. zijn we dan kwijtgeraakt? Er zijn wij... mensen uitgegooid in de jaren tachtig, waarvan ik er zelf dan ook een ben, van met een kreet ineens. Dat was in... Mensen van boven de 40 schieten wij af. Dat is ah, ja. echt gebeurd. Wij zijn boven de 40, als, hè, zo. Ja, ha. 41 goed, Gelukkig zijn we Stond daarna. Op de nee, echt waar. Ja, 41 ja. al. Oh. Maar en nu het, zit het, ik het met, met wel... trots, toch? Ik word straks 65 ja, heel goed. weer te presenteren... Ja. alsof het uh, nooit gebeurd is. Maar, ik ben nog en gelukkig visioen, maar. Maar daar in de jaren 80 daar is iets helemaal fout gegaan. Ja. het lijkt wel alsof, u daar, de leiding, alsof u daar nu nog bitter over bent. Nee hoor, niet meer. Nee, nee. Maar wel geweest. Hoe raak je zoiets kwijt? Ik ben er ziek van geweest. Je raakt je werk kwijt en onrechten. Oh ja. En maar hoe raak je die bitterheid dan kwijt? Door meteen weer uh, door te gaan met leuke dingen. En ja, ik doe het leukste wat er is. Er is geen muziekpolitie bij mij bij RTV Noord-Holland. Ik mag zelf mijn muziek uitzoeken. Daar bemoeit niemand zich mee. Niemand zegt, mag ik jouw lijst eens dus even zien? Wat draai jij? En dit moet. En dit moet eruit. Want dat gebeurt hier in Hilversum wel? Ja, en wij scoren hoog, dus het kan wel zo. Ja. En, en ze bemoeien zich ook niet met wat ik zeg en hoe ik het zeg. Nee, en welke andere keuzes maak jij dan dan de mensen die in Hilversum de keuzes maken? Kan ja, dan moet ik de draaiboeken even vergelijken. Maar dan kan je vast omschrijven. Nou ja, ik, laat ik het zo zeggen: ik draai muziek die je nooit meer hoort in Hilversum. <laughs> ja, wij zijn in heel... Noord-Holland niet thuis. Zet het eens aan. Zet het eens aan. Maar is dat dan oude muziek? Of wat, wat? Veel, ja. Veel, ja, ja. Ja, veel of vanaf geval... jaren 40 tot nu. Ja, maar Radio 5, Nostalgia heb je bijvoorbeeld. Daar ja. is dat soort muziek toch ook wel te horen? Ja, dat zijn dan toch weer de hits uit de jaren 40, 50. En ik licht er dan net weer iets naast, een oh. ander nummer van zo'nzelfde artiest. Oh. Hoe belangrijk is je stem? Ik denk heel belangrijk. Maar een stem alleen is het natuurlijk niet, het is vooral wat zo'n stem zegt. Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer de klankkleur van de stem. Oh ja, maar daar ben ik mee geboren. Daar kan je niks aan doen, hè? Nee. Heb ja, je, ik, kan heb je het, niet? ik kan ook zo praten, maar ja. dan... Eh, <lacht> hoewel het tegenwoordig bijna verplicht is om een beetje schel in... Is, ja, nee, maar... Haal de plopkap er even af, ja, dan, ja, dan nee. wordt het nog beter. Nee, als je mij, mijn, mijn hond hoort roepen, dan weet je ook niet wat je doet. Doe eens. Zal ik me even omdraaien, anders okay, Ja, is goed. Omdraaien. Doe maar. <lacht> Hey. Ik vrees dat het beestje nu thuis uh, in alle staten. Want de radio staat aan. Oh, Op ja. Dus die heeft dit gehoord? Ja. Ah, die ja. wordt gek nu. Ja, en de Partij van de Dieren ook. Dat is het ook hè? Ja, wat, wat ik wel heel, heel uh, herkenbaar vind, en eigenlijk ook, ook zorgelijk... wat jij omschrijft als van, nou ja, toen was het boven de 40 werd je plotseling afgedankt, zoals ik het maar wil ja. zeggen. Dat merk je nu nog steeds. Hè? Dat is niet alleen van de jaren 80, 90, maar dat is het nog steeds zo. Vraag en werkgever, wil je iemand in dienst nemen van 55... dan kijkt hij je aan alsof er iets in brand staat, want dat wil hij gewoon niet. Uh, iemand van 55 wordt afgedankt. Te duur hè? Te duur is, is een verhaal in en, en altijd ziek en, en, en langzamer in zijn werk... terwijl ze tegelijk iemand met ervaring willen hebben. Nou, dat is iemand boven de vijftig, die heeft vaak jarenlang ervaring. Ja, er is, het, het is het gewoon een, een die, symptoom. Je krijgt in Nederland momenteel tekort op de arbeidsmarkt. Er gaan per jaar ongeveer 140.000 mensen nemen afscheid van het arbeidsproces. Er komen ongeveer 40.000 jongeren hmm. bij. Dus je zou zeggen, in vijf jaar tijd een half miljoen mensen tekort. En toch zie je die weigering... Om de mensen boven de 50, 50 up, zeggen wij dan, modern als Unie, uh, om die mensen in dienst te nemen bij de regionale zaak. omroep, want daar hebben ze allemaal gewoon aangenomen. Dat is heel goed voor de regionale omroep alleen. 15 uh, jaar geleden. Ja. En nog niet afgedankt? Nee. nee. Is het wel zo dat uh, mensen zich omdraaien als u gaat spreken? Ergens bij de, bij de slager of bij de bakker. Mensen uw stem herkennen? Nou, ik heb wel eens gehad dat iemand in een winkel zei: Wilt u nog eens één keer die twee ons rookvlees bestellen? Ja. <laughs> dus dat gebeurt ja, wel dat is echt waar. Oh, toen ja. riep ja. u uw hond natuurlijk. <laughs> nee. ja. Heeft u nee. nog ambitie? Heb je nog ambities? Uh, ja, doorgaan. Gewoon op dezelfde weg? Ja, doorgaan. Alsjeblieft mag ik doorgaan. Tot hoe oud? Tot ik er bijna al, denk ik. Ja, maar dan, kan er ook een moment komen dat de luisteraars zeggen van... Anne, nou is het toch beter dat je met pensioen gaat? Dan wil ik dat graag weten. Ja, nou, maar dat, dat, wie moet dat dan tegen je zeggen? De luisteraars. Niet de leiding? Uh, ik, ik denk dat ze wel ingrijpen hoor, van hoger hand, als het niet meer kan. Als ja, ja. gekke dingen gaan zeggen. Maar wat jou betreft is het op het moment nog ver weg? Ver weg, ja. ja. ja. Je hebt gezegd, alleen dit licht, dit licht is echt.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 gewoon te gek voor Het blijft gebeuren. Politie mensen bepalen niet waar ze worden ingezet. Dat is in dit land heel strak geregeld. Maar eh, laat ik het maar zo zeggen dat er nog heel veel andere manieren zijn om dat duidelijk te maken. En daar gaan wij naar kijken. Wij laten alle opties open. Je ziet nu al dat de collega's de hoogte van de boetes al als argument gebruiken om minder te schrijven. En in januari wanneer de boetes fors omhoog gaan zullen zij inderdaad nog minder gaan schrijven. Ik vind ook dat de politie gewoon uh, moet doen uh, wat, uh, wat wij besluiten. Uh, daar zijn ze voor. politie, mensen horen zich daar niet druk over te maken. Ze moeten inderdaad gewoon doen wat er is opgedragen. Dat vind ik ook. Maar ze moeten het wel uit kunnen leggen. En op dit moment is het gewoon zo... men kan het niet meer uitleggen waarom het zo hoog is. Kielena. Van Thiel, Ethica. We gaan het hebben over een aantal uh, gebeurtenissen rondom de politie. Het eerste, de politievakbond is voor sociaal isoleren van hooligans. Want dat zou betekenen dat zij uh, minder hoeven op te treden... op het moment dat die hooligans werkelijk in actie komen. Uh, ja, sociaal isoleren. Wat, wat, ten eerste, wat is het? Ja, volgens mij willen ze dan die mensen nergens meer toelaten. Die mogen nergens meer naartoe. Die mogen niet winkelen, die mogen niet uh, aan evenementen deelnemen. Uh, inderdaad, echt op, in het sociale leven isoleren. Zo, om te voorkomen dat ze vervolgens de fout ingaan of zo. Dat ja. is de, de gedachte erbij. Ja. ja. Wat vind je daarvan? Uh, ja, het lijkt mij tamelijk onhaalbaar om uh, grote groepen mensen sociaal te isoleren. Langdurig. Mogen Want je stopt die... ze niet in de gevangenis voor de helderheid. Nou ja, het is een soort gevangenis lijkt me, maar niet in de echte traliegevangenis. gevangenis, nee. nee. Je mag dus... wel thuis wonen, alleen je mag niet naar de winkel. Nee, en misschien mag je wel op het pleintje in je buurt al je agressie gaan botvieren... want die zal waarschijnlijk alleen maar erger worden, denk ik. Uh, deze met is toch een reservoir aan agressie uh, bij deze groepen... die zich uh, nu uit uh, in, de, in het stadion in dit geval... Maar ik denk dat die niet weggaat als je deze mensen uh, sociaal isoleert. Nee, nou, nog een ander voorstel van de politie. Het kan gebeuren dat politiemensen weigeren als ME'er in een stadion te gaan staan. Uh, ze vinden het risico vaak te groot en ze willen niet wachten op de eerste doden. Ja, dan zou je bijna kunnen zeggen, wordt de politieambtenaar dan een soort weigerambtenaar op zo'n moment? Ja, dat uh, lijkt me niet goed. Ik denk dat de politie uh, uh, op het moment dat hen opgedragen wordt om een taak uit te voeren, dat ze dat moeten doen. Ik vind wel dat ze het recht hebben om uh, te vragen dat ze ook voldoende toegerust zijn voor het uitvoeren van die taak. Want uh, politieagenten die zo in het nauw worden gedreven, zoals ook dit weekend weer is gebeurd. Je hebt het over voetbalwedstrijd de afgelopen weekend FC Utrecht tegen, tegen Twente. Twente ja, waar waar waarbij het helemaal uit de hand liep. Ja, en uh, waarbij dus ongeveer, uh, er waren in totaal 60 uh, agenten aanwezig. Maar die werden op een gegeven moment voor het einde van de wedstrijd uh, al uh, tegemoet getreden door uh, ongeveer 200 agressieve hooligans. Um, ik vind wel dat we niet van agenten kunnen vragen dat, uh, dat zij zich daaraan blootstellen zonder dat zij voldoende middelen hebben om zichzelf te beschermen. Ja, dus je vindt wel dat ze zich ingezet moeten worden, maar dan wel met, met, met voldoende capaciteit. Het laatste punt, de politie die zei, ja, we, zijn een beetje, uh, we hebben genoeg van hufterig en gewelddadig gedrag van mensen die beboet worden. Als mensen zich zo gedragen, dan beboeten we ze gewoon niet. Ja, het eerste kan ik me voorstellen. Het tweede vraag ik me ook weer af of dat uh, de oplossing is... om dan geen boete uit te delen. Uh, ik denk dat als we de, de, de lead horen van dit item... dan zit het hem ook wel ergens anders in... dat ze vinden dat ze die boetes niet meer uit kunnen leggen. En um, dat is denk ik een ander element... dat als je als functionaris ergens voor staat... dat je ook wel het gevoel moet hebben dat het uit te leggen is... aan degene die je tegemoet treedt. Hm. Um, tegelijkertijd uh, denk ik wel dat als er steeds meer... hufterig gedrag tegen de politie is... Um, dat uh, het terecht is om daar ook tegen op te treden. En maar dan zou je het ook dat hufterig gedrag... in de samenleving aan moeten pakken? Ja, misschien. maar je moet hufterig gedrag ook niet opwekken... door onredelijke boetes op te gaan leggen. Hè? Ja. Dus, uh, maar daar hebben we toch een parlement voor? Daar zat eerst ja. meneer Alga, heeft daarin gezeten. Meneer Alga hoe, hoe, hoe luistert u naar zo'n politiebond die zegt... ...ja, als wij het niet meer kunnen uitleggen, dan, dan doen we het niet hoor, dat uitschrijven van die boetes. Nou, met heel veel aandacht, want ik heb niet alleen in het parlement gezeten, maar ik ben ook politieagent geweest. Dus ik, ik ah, kan er naar. uit ervaring uh, op terug, uh, terugkijken. En dan uh, begrijp ik heel goed dat zo'n uitspraak van de Nederlandse politiebond, die roept van nou dan maar helemaal uh, sociaal isoleren... Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Dat is vanuit een stuk frustratie, vanuit een stuk machteloosheid eigenlijk... dat je zegt van nou, pak die mensen nou eindelijk eens aan. Maar dat even over die boetes. En als we het hebben over die boetes, dan ben ik heel eerlijk... als, als burger nu zeg ik van die boetes zijn gewoon veel te hoog. En dat ziet volgens mij ook elk Tweede Kamerlid uh, die daarover moet uh, mee meebeslissen. Want het is natuurlijk belachelijk. Als je die boetes jaarlijks niet, niet een, een stijging... Eh, volgens een, een, een, een, zeg maar de prijsstijging in Nederland... maar gewoon met tientjes eh, erop erbij, erbij doet... en je staat fout geparkeerd, op een wijze van spreken... je steekt, steekt scheef de straat over. Het gaat om overtredingen, het gaat niet om misdrijven. Terwijl de misdrijven in Nederland... de winkel die een misdrijf pleegt, dus iets steelt... binnen zes uur gewoon weer op straat staat... zonder een boete in zijn zak. En eh, de, iemand die iets te haastig is... en per ongeluk net uh, oranje bijna of helemaal rood pakt... Uh, met een boete oh. boven de 200 euro uh, naar dus huis. Dus da dat gaat. is eigenlijk wat, wat, wat de bond ook zei. Het moet wel in verhouding zijn. Guilaine, even nog over dat geweld. Want jij vertelde uh, over mensen die in het stadion zaten... en dat geweld dan ervaren. Over agenten die dan onderbezet zijn op zo'n moment. Um, het is natuurlijk wel een dilemma. Want moet je dan zeggen van... nou ja, dan moeten we per definitie bij dat soort wedstrijden... altijd enorm veel politieinzet hebben. Want dat kost de samenleving natuurlijk ook weer heel veel geld. Dus... Hoe moeten we nou opereren op dat vlak? Ja, ik denk dat of het een of het ander is. Uh, dus we kunnen niet, uh, deze agressie kunnen we agenten niet aan blootstellen... als zij niet voldoende toegerust zijn. Maar Geen als... uitsupporters meer? Nou, ik vind dat eerlijk gezegd wel een, uh, een optie. Ik zit zelf vaak naast dat uitvak. En er wordt nu heel vaak gezegd... Uh, de uitsupporters brengen de sfeer in het stadion. Nou, ik kan je vertellen dat die sfeer dan bestaat uit uh, kwetsende spreekkoren... uit vuurwerkbommen uh, en andere agressieve uitingen... jegens uh, uh, de spelers of de andere supporters. En ik vraag me af, echt af wat er precies bedoeld wordt... met dat die mensen de sfeer zouden brengen... Mm. Um, en ten tweede uh, denk ik dat uh, zij ook uh, agressie oproepen, zeg maar. Hè? De mensen zijn niet meer bezig met de tegenstanders staan op het veld, maar die staan in het uitvak. En als je ziet uh, uh, hoe de Utrecht supporters zich gedragen hebben afgelopen weekend, uh, die zich dus formeren tot een soort stormram en dan aftellen om onder andere de stewards gewoon de hekken in te beuken, dan denk ik, dit kunnen wij niet, uh, daar mag je mensen niet aan blootstellen, nee, ook maar, geen professionals. Nee, maar dan zeg je in feite, moet je andere maatregelen treffen... en dan is een grote politieinzet eigenlijk niet zo zinnig. Dus het moet dan eigenlijk voorkomen dat de situatie ontstaat. Nou, ik denk dat een de grote politieinzet wel zinnig is... maar de vraag is of dat maatschappelijk te verantwoorden is. Omdat uh, nu wordt al twee derde van het budget voor evenementen... wat de politie heeft al ingezet in, bij voetbalwedstrijden. En uh, de vraag is of uh, uh, het houdbaar is om dat nog groter te maken. Het aantal manuren wat de politie besteedt aan het bestrijden van voetbalgeweld. Ja, ja. Ja, want ik zit naar de wetenschapsfilosof te kijken. Hoe luistert u in dit gesprek? Met verbijstering. Verbijstering? Ja, ik, ik ga ja. nog naar voetbal. En ik vind het altijd heel leuk als er intellectuelen wel uh, regelmatig naar voetbalwedstrijden gaan. Dat vind ik een heel speciale soort. Nee, je, bent, uh, je bent intellectueel. Oh, ja, joepie. Ja. <laughs> Eindelijk. Ja. En, een rechter bijvoorbeeld die een, een kaart, vaste kaart heeft op NEC. Dat vind ik heel vermakelijk. <laughs> maar nu die agenten. Zijn ja, die, het softies of niet? Uh, nou, ik, ik begrijp dat heel goed. Uh, ik, ik, ik spreek met heel veel... Uh, regisseurs op, op de politieacademie. Ik heb er de grootste waardering voor. Uh, maar... Het, ja, je kunt mensen gewoon niet blootstellen aan dit, aan dit soort geweld. Dus het, het simpelste is dan om te zeggen: van als, als dat de sfeer is, dan willen we zo'n sfeer niet. En het is een stuk goedkoper ook. Laat het gewoon ergens anders dan gaan. Ja, dus daar dat, gaat het daarop uitlopen, denk je? Uh, als de supporters zich dan wel inhouden. als er geen uitpubliek meer is. ik zou zeggen laten we dat proberen. Kijken maar dat geloof gaat. je ook nog niet helemaal, geloof ik. Uh, nou, ik ben wel uh, geschrokken van de agressie die die mensen uh, in zich hebben. En dat heeft eigenlijk, denk ik, niks meer te maken met. Uh, dat er echt iets gebeurd is. Maar nogmaals, een, een broeiende agressie die zij op, in het voetbalstadion denken te moeten uiten. Uh, het probleem is alleen als ze daar niet doen, dan doen ze het waarschijnlijk ergens anders. Ja, en, want dat, dat uh, zie je inderdaad al een aantal jaren. Dat verspreidt zich naar buiten het stadion. Ja. Dus het is niet meer in het stadion. En Ook als je het stadionverbod oplegt, je moet gewoon de wetgeving die er is... en de regelgeving bij de voetbalclub, moet je een keer gaan handhaven. Okay. Laten mensen zich echt melden als ze zich moeten melden. We gaan gauw door. Hopelijk een heel vrolijk gedicht van onze dichter bij de dag. Rensen Zinkgraven. Rensen, goedemiddag. Goedemiddag. Doe maar. Ja. Anne, er zitten een paar kleine pauzes in, uh, sluit me niet gelijk af, het komt allemaal goed. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Anne. Geen ME, geen FNV, maar de DJ. Geen Ali B, geen Daniel D, maar de DJ. Anne. Anne van Egmond, Anne. Anne van Egmond, Anne. Anne van Egmond, Anne. Anne, van Egmond, Anne. Er waren mooie dj's bij, maar niet zo mooi als jij. Anne. Anne. Anne van Egmond Anne. Anne van Egmond Anne. Anne van Egmond Anne. Anne, Anne. Anne. Anne. Dat was hem. <laughs> ja, ik mocht je niet afsluiten. <laughs> ik mocht je niet afsluiten, dus ik dacht ik, ik hoor het wel. Anne vereert. Sprakeloos. Sprakeloos. <lacht> het gedicht is later vandaag terug te lezen en ik vind ook terug te luisteren. Dat moeten we echt maar een keer regelen. Op dit is de dag. nu. Dankjewel nu. ik zie het niet Hartelijk dank ook aan onze gasten: Tom Derksen, Rendert Algra, Anna van Egmond en Guilene van Thiel. Zaterdag ontving de regering evenwel de mededeling van de Zwitserse Bondsraad dat meneer Bern op prijsgeving van een grote standaard zo overgaan. Ja, er wordt niet meer gelachen als we de crisis van nu vergelijken... met die van de jaren 30. Dat gaan we zo meteen doen, na het nieuws van nu, van drie uur... met veel historische fragmenten. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Hoe begin je nou over condooms?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 De nummer 1 volgens onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. Dat is een van de vele voordelen van je verzekeren bij je eigen bank. Kijk op abn-amro.nl/verzekeren. Verzekeren, verzekeren anno nu doe je bij de bank anno nu. ABN Amro. Dit is Radio 1.